Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De spreidingswet wordt toch niet op korte termijn in de prullenbak gegooid. Het plan was om deze zomer de wet die de verdeling van asielzoekers over het land regelt af te schaffen. Maar dat wordt waarschijnlijk pas eind volgend jaar. Dat het langer gaat duren is opvallend omdat de PVV juist wilde dat er meer haast zou worden gemaakt met het afschaffen van de spreidingswet. In Park Hoge Veluwe is een hardloopster gistermiddag twee keer gebeten door vermoedelijk een wolf. De vrouw was op een pad aan het hardlopen toen ze werd aangevallen. Andere mensen hebben het dier weggejaagd. De vrouw is in het ziekenhuis aan de beten behandeld. Daarbij is ook DNA afgenomen om te checken of het echt een wolf was. Bijna 60% van de patiënten met hartfalen... krijgt niet alle medicijnen die ze nodig hebben. Dus heeft het AD over vandaag. Eigenlijk zouden ze vier verschillende medicijnen moeten gebruiken... zegt deze cardioloog. Ja, die vier medicijnen die hebben echt aangetoond... dat ze leiden tot minder ziekenhuisopnames... en een verbeterde overleving van patiënten. Maar ook dat patiënten zich beter voelen... met het hebben van die vier medicijnen. Maar de meeste krijgen er maar twee of drie. Dat komt omdat patiënten bijvoorbeeld bang zijn voor bijwerkingen... of omdat de arts ziet... Dat ...dat het al goed gaat met de patiënt. Er wordt nu onderzocht hoe meer mensen alle vier de medicijnen kunnen gebruiken. Even een selfie maken in een mooi tulpenveld. Dat is natuurlijk perfect voor op je socials. Maar minder fijn voor die bloemen, want ze kunnen daardoor kapot gaan. Veel toeristen maken zo'n foto in de tulpenvelden. Daarom zijn er nu speciale ambassadeurs die mensen aanspreken. Was te zien bij Hart van Nederland. Hallo, sorry. Je hebt to come out. Een stapje naar achteren of net nou ja, even nog een betere shot. En ze zijn meer bezig met de foto dan met eigenlijk, uh, het welzijn van de bloembollen. Uh, nou, het meeste kwaad kan is dat ze er echt tussen gaan zitten. Dus echt ja, je bloemen afbreken. Uiteindelijk groeit je bol daar niet meer van. Ja, dan heb je ook geen product voor de klant. De mensen die werden aangesproken snapten het wel en klauterden weer terug uit de tulpen. Heb ik het weer voor je. Een mix van zon en wolken vandaag. Met vooral veel zon in het noorden. Het wordt 15 graden langs de kust. Tot 19 in het zuidoosten. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 hoorens staat 3 kilometer file bij Purmerend Noord door een ongeluk. De weg is weer vrij. De Keukenhof, N208, Haarlem richting Sassenheim. 2 kilometer file vanaf de N207, 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Amersfoort. Centraal rijden geen treinen door technisch onderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De klok liep uh, achter. Ja, we hebben de klok... En, uh, uh, ik heb we op het, op het rigoureus uitgegooid. <laughs> rigoureus. Rigoureus. <door> <laughs> nee, maar de klok gaf twee minuten van elf aan. Dus de, ja. dan ben ik even op verkeerde been gezet. Ja, en ik maar, ben blij maar, dat jij zo technisch bent. Dat je de, maar Marja, Marja die gaf het wel aan. Ja, Marja gaf het ja, aan. Ja, ja, dat klopt. Dus ja, ja, ja. Eigenlijk is het onze schuld. Ja. Nou, de schuld van de klok. Schuld voor de klok, we moeten, maar wel uh, onze we moeten, Want wij, Marja, moeten, moeten volgen. We moeten jan ja de klok nog een <laughs> ja, keer bellen, want de klok, bellen. De, klok, de klok loopt niet goed. Het moet gewoon ook meer gevolgd worden. Dat nee, maar, uh, en misschien kan Patrick er dan ja, aan Ja, Patrick was net iets, even, iets aan het <laughs> vertellen. Hij zit hier nog even, dus we gaan nog heel even door. Over die vaste kiosken. Ik zei, ik zei op een gegeven moment dat, uh, dat het een lastig verhaal wordt... omdat niet iedereen uh, die investering kan doen. En als, als, als, als, je kan natuurlijk niet uh, twee, drie, uh, drie wat, wel, mindere, niet. wat mindere uh, kiosken hebben. En de andere uh, mooi met een mooie uitstraling. Want dat, dat, zo werkt nee, het niet. Nee, he? Vandaar dat die welstandsregels uh, belangrijk zijn, wat voor uitstraling. Ja, je moet het je eigenlijk met z'n allen doen, toch? Of niet? Nee, nou, ja, dat, dat weet je, ik ben ik niet helemaal met je eens. Nee? Nee, ik, weet je, ik kan niet... Als iemand die pas een zaak heeft overgenomen... Uh -huh. die heeft niet op dit moment gelijk de... tijd om, nee. om ook een kiosk te plaatsen. Uh -huh. Weet je, en er zijn een aantal jongens die, die zijn echt nog geen twee jaar bezig. Uh -huh. uh, eentje is, is zelfs uh, afgelopen maand pas overgenomen. Uh -huh. uh, dus die heeft niet de middelen om nu meteen een kiosk nee, te nee, bouwen. Nee, nee. Uh, terwijl, terwijl anderen, die, die staan nog vier jaar, uh, vijf jaar in, in de startblokken... Ja. om iets te ja. investeren. Ja. Dus maar laat die een aanjager zijn voor de rest en de uh -huh. gemeente moet gewoon zeggen van hey, jullie looptijd is nog uh, een x aantal jaar ja. en uh, als jullie ook een kiosk willen dan zullen jullie dat binnen de helft dat. van die termijn moet je zeggen van hey, ja, ja. Uh, jullie hebben een keuze ja. wil je ook ja. een en anders dan loopt uh, uh -huh. de, je vergunning af ja. en dan kan je geen kiosk bouwen en dat gaan we dan op het moment dat je vergunning is afgelopen Gaan ja. we het in de markt zetten hmm. uh, voor iedereen die wil inschrijven voor een kiosk? Ja. Ja, want dat is de Europese regelgeving tegenwoordig. Ja. Wanneer denk jij dat je c min, -min zeg maar, daar vast kunt laten staan? Als de gemeente zijn huiswerk doet uh, om die welstandsregel uh -huh. op papier te krijgen... Dan, dan denk ik dat ik nog... Uh, nou, dan moeten we eerst vergunning aanvragen voor bouwwerk. Nou, dat kan 12 tot, weken, 12 uh -huh. tot 16 weken duren ja. als er geen bezwaren komen. Uh, en daarna hebben we nog een, een, een leeftijd, denk ik van 7 tot 8 maanden. Okay, dus, uh, dus je uh, bent ja, een jaar het, verder uh, bij ja, elkaar. Ja, het, het, het ligt eraan wat de gemeente, ja. De gemeente is. Ja, ja, en ook uh, of er inderdaad bezwaren komen. Want uh, ik begreep ook ja, dat de omwonenden wel eens we, een we, kunnen we, zeggen ja, mogen. Dan, ze zeg, uh, dan gaan ze daar een vis bakken en dan krijgen wij die lucht. Nee, en, uh, ja, maar weet je, ik bakte nu ook vis. En wij willen niet groter worden. Niet dat je ze nee, dat vooruit bakte. Nee Ik bak niks vooruit. Oké. Okay. In mijn loods heb ik alleen een vaatwasser staan en geen bakwand. Oh nee? Oh. Nee hoor, dat is een verkeerde interperceptie. Ik, ja. in ja, ik bak echt niks in mijn loods. Ik ja. ben er een paar keer bij geweest. Nee hoor, in mijn loods heb ik geen bakwand. Oké. Okay. Dan, dacht... dat... nee, Dan heb gaten. je, ja, je, dacht... je, alleen... dacht... je heb niet goed en, alleen gekeken. Ik heb een voor zelf een verkeerdje op een patatje bakken op zondagavond. Maar voor de rest niet. Oké. Nee, dat heb ik niet goed gekeken. Dat was gewoon de overwasmachine. Maar goed, oké. Nog één ding. De. Uh, OPZ uh, wil ik er nog heel met je over hebben, want jij, jij bent een, ja, een, een, een echt een, een, een ervaren persoon in de politieke stand voor het al, hè? Want je zit er nu vier jaar, acht jaar al, uh, zeven, jaar zeven jaar nu, jaar. zeven jaar, hè? Zeven jaar. Ja. En, en, wow, daarvoor, en daarvoor liep ik wel uh, mee als... als, als buitengewoon raadslid? Nee, niet als buitengewoon, maar ik, deed, zat wel, ik schoof wel aan bij de fractie. Oké. Okay. En, en, uh, oh ja, hield het een beetje in de gaten. Weet graag. je, om, om te kijken of Carl Simons, die had het me gevraagd in ja. 2014... of uh -huh. ik op de lijst wilde gaan staan. En toen zeg ik van, uh, dan wil ik eerst je verkiezingsprogramma lezen. En hij zegt, ja, die hebben we nog niet. Oh. Ik zeg, ja, maar Carl, ik zeg, ik ga niet zomaar de ja. lijst... Nee. als is niet weet waar de partij voor staat. Ja. En ik was toen pas 42, denk ik of zo. Uh -huh. En uh, dus toen, toen, toen, toen moest hij zijn lijst indienen, toen had hij nog zijn verkiezingsprogramma niet klaar. Dus toen heb ik gezegd: van nou sla ik over. Ik zeg maar, dan ga ik wel de komende jaren bij jullie meelopen achter de schermen, uh -huh. kijken of het me bevalt en of jullie programma me bevalt. En alleen in 2015 is Carol Simons overleden, ja, ja. helaas. Plotseling. Ja en uh, want dat was toch wel een man die zich overal liet zien Absoluut. hij was heel betrokken Absoluut. met iedereen Want dat was echt uh, wat dat betreft had ik heel veel respect voor uh -huh. Carlos Simons en toen dacht ik in 2017 toen kwam volgens mij Joop Berense en, en die heeft gevraagd van wil je nu wel op de lijst ik zeg nou ik heb het eigenlijk aan Carlos Simons al toegezegd dat ik met jullie ging uh -huh. mee lopen uh -huh. achter de schermen en of het me beviel en ik zeg en dat maak ik waar ja. naar Simons ja en jij kreeg dus een hoop voorkeurstem ook hè? Uh, ja, waren ik... dat de meeste of niet inderdaad of uh, nou ja, wel degenen die niet op plek 1 stonden. Nee, inderdaad. Ja, ja, je ja, al, je ja, hebt ja. mensen die op, op, op, als lijsttrekkers zijn... die hadden ja, meer die, stemmen. Die, ja, die krijgen meer stemmen. Ja. Doen, ja, dat, het, en de, de handvraag... Het, het, het, ja, het, het, het. De handvraag is natuurlijk... ga jij je, ga je weer door volgend jaar? Ja, ik... Ik, uh, ja, eigenlijk... Oh, hey, ik bespeur enige twijfel, ik... Patrick. Wat zeg jij? Ik bespeur enige twijfel. of Nee, nee, ik heb het... Uh, nou ja, ik weet niet of... Ik had het niet eerder uitgesproken in het openbaar. Ja, maar... maar dit, weet je, in mijn fractie dit, niemand heb hoort ik dit aangegeven... Dat ik, uh, dat ik me weer beschikbaar ja? wil stellen voor okay. de volgende periode. Want ah. ik uh, vind het wel belangrijk en... dat mensen zich inzetten voor zandvoort. Ja, Melinda ook. Gaat ik heb een hart door? voor zandvoort. En ik vind als je, als je af en toe... Uh, een mening over iets hebt en, en het dorp ligt aan je hart... dan moet je proberen, uh, als, de, als je de tijd voor hebt, om je vrienden te zetten. Het ja. kost wel een hoop tijd. Uh, als je, je goed wil inlezen, zeker, ja. Ja. Dus wat dat betreft, dan uh, is het goed als mensen van tevoren met een partij benaderen... van, hé, hey, ligt ja. het me en, en hoeveel tijd kost het nou? Dat mensen wel beseffen wat het is. Gaat jullie en, uh, uh, fractievoorzitter Geurens dan ook door? Uh, ja, ik, moet je aanvragen, zo moet je dan ja, zeggen. dat Dat ja, is <laughs> <als> een politiek <laughs> ja, antwoord, hè. Maar ze ja, kan door, hè, Want ze is gemeentesecretaris geworden. Nee, ze kan door. Ze, ze kan door, door. ja. ja dacht ik wel, dat dat bijt kan niet. Dat bijt kan niet, niet. Nee. oké. Okay. En de, maar Bruno ja. uh, babberg Wilson die stopt wel. Dat is wel duidelijk, hè? Ja, die, die, uh, die... heeft het die, al aangegeven. Ja, die heeft het aangegeven. Ja. En, uh, ja. en jouw zoon Ja, maar door, want dat is zo'n man die... zeker zeker? kennis heeft... Uh, die altijd bij, ja. bij regionale raden oh, aanwezig ja, is, namens ja, de gemeente ja, Zandvoort. Ja. Uh, we hebben er heel veel aan. Hij, was, hij was heel goed ingevoerd, absoluut. Ja, Dat klar, is, uh, we hebben een hele fijne fractiegenoten. Ja. Nou, jouw van Bromberg is een beetje te jong hè, voor OpenZ, neem ik aan. Nou ja, we zijn er voor iedereen. We roepen niet meer dat we de oudere partij zijn, maar we zijn eigenlijk open en voor iedereen. De oudere dus, weet je, Ik ben ook daar begonnen met mijn 42. Ja. ja, wanneer wat is oud? Weet je. Ja, nee, dat is waar. 42 uh, ja. vind ik al. Uh, nee hoor. Dat, ja. <laughs> nee, hartstikke goed. Hey, Petri, we gaan ermee stoppen, want we hebben nog een aantal andere onderwerpen. Goed zo, of jij jezelf. moet zeggen, ik moet, je, je, je kunt ook zeggen: dit wil ik nog even kwijt. Nu is de nee, Nou ja, wat ik kwijt wil is uh, mensen die, die ook een warm hart voor Zandvoort hebben en, en zich uh, toch een keer afvragen wat politiek inhoudt. De deur staat bij onze fractie ja. open om een keer mee te, mee te luisteren. Okay. Ja. Dus ja, dat wil ik gerust kwijt. Ik uh, doe de Als rode goed, lopen, neem ik ja, mee en die ja. rol ik uit voor de nou, mensen. Nou, toch ja, helemaal goed, helemaal maar dat, goed. dat is ook bij andere partijen zo natuurlijk, hè, denk ik. Dat ja, Dan moet je andere partijen ik, vragen. Ik, nee, dat denk ik. Nee, de, iedere partij die, ja. die, die ziet graag natuurlijk ja, versterking ja. en, ja. en, en uh, mensen komen. Ja. Ja. Maar, maar zeker uh, een lokale partij zou ik zeggen van nee, hey, dat, ja, dat moet je omarmen. Nee, dat ben ik niet eens. Hartelijk bedankt Patrick. Uh, geniet van uh, het weekend. Moet je hard werken nog? Moet je zelf nog uh, ja, staan? Ja, ik ga nu naar de kar. Ik, nou, uh, ja. Dan, uh, Hoe laat ga je altijd open? Half elf. Half elf. Dus Tot je bent zeven je. uur. Oké, okay. nou dus gaan, ik heb een uurtje gespijbeld. Ga een haringje ja. halen bij de ja. zemeermin. Uh, <laughs> een lekkere haring. Hé, hey, dankjewel. Fijn weekend uh, allemaal. Hey, dankjewel, Jij ook. Patrick. We gaan weer manier. even muziek draaien. Ik denk iets van de film. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.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 All right, mate. ik Vroeg de bruis uit Geweldige film, heb je gezien, noem Ja, fantastisch. Ik moest fantastisch. zo lachen toen die uh, soldaten aan het zoeken waren in dat huis. Ja. En er stond die man achter de gordijnen met, <laughs> met de schoenen onder de gordijnen. Yeah. Het is een hele goede film. Hey, aankomende zomer vindt uh, Pride at the Beach voor de negende keer alweer ja. plaats hier in Zandvoort. En het festival probeert zich elk jaar te onderscheiden en te vernieuwen. En daar gaan we over praten met Jelmer Koper. Ja, Jelmer, welkom. Hallo, goeiemorgen. Ah, jij zit in, de, in, de, in het bestuur van, van Pride at the Beach? Ja, klopt. Ja. En uh, jij uh, hebt uh, de organisatie in handen. Vertel. Mede, mede. mede. Uh, wat, wat, uh, wat, wat wordt er vernieuwd? Uh, ja, nou ja, ik, ik was ook uh, begin maart uh, bij jullie in de uitzending. En toen... Uh, kon je nog kon niks ik, zeggen? Eigenlijk uh, kon <laughs> ik eigenlijk de kick-off op 19 maart aan. Maar uh, die hebben we op het laatste moment moeten verplaatsen. Mm -hmm. <clears throat> maar nu is hier wel echt op uh, woensdag uh, 16 april. Uh, en op die dag uh, presenteren we eigenlijk ons... Uh, vernieuwde programmering en uh, nieuwe elementen en, en nou ja je zei het net al even uh, het is de negende keer dat Brighton the Beach plaatsvindt uh, en elk jaar uh, proberen we natuurlijk al iets uh, nieuws toe te voegen. Uh, de laatste jaren hebben we dat gedaan verspreid over uh, ja, drie uh, hoofddagen eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat werd eigenlijk ook al uh, steeds meer ook uh, in de maand voorafgaand en met een expositie. Dat gaf ons eigenlijk ruimte om steeds meer te gaan organiseren. Uh, dit jaar uh, hebben we er bewust voor gekozen om uh, uh, alle grote feestelijkheden, inclusief de parade en uh, andere elementen zoals sport en spel, om meer op één dag uh, te concentreren, op, uh, op maandag 28 juli. Mm -hmm. uh, de parade was natuurlijk altijd al op een maandag, uh, dus dat valt gewoon op dezelfde dag, alleen... Uh, wat we voorheen nog wel eens hadden is op maandag dan een groot feest. En op dinsdag opnieuw een programma met aan het eind van ja. dag ook een, uh, een groot feest. En dat was natuurlijk uh, hartstikke leuk voor uh, mensen die van een feest houden. Um, maar het is denk ik beter, om, uh, daar hebben we ook dit jaar dan voor gekozen... om alles wat meer op één dag te concentreren. Het betekent overigens niet dat um, er alleen op maandag 28 juli uh, iets gebeurt... Um, wordt op... wel, het wordt wel een hele drukke dag 28 uh, juli dan. Ja, Toch? zeker. Ja, alles komt samen en het ja? antwoord praat dan helemaal in het teken van, uh, van, van ons evenement ja. eigenlijk nog meer ja. dan dat dat normaal al was natuurlijk in dat weekend. Um, en um, wat goed is om te zeggen is dat, uh, ook al concentreren we nu meer op één dag, uh, is het niet zo dat er alleen op die, uh, uh -huh. op die maandag wat gebeurt. Um, ...zou openen we op uh, 27 juni, uh, dus dat is een maand eerder al, uh, de expositie in, uh, in het Oudraadhuis. Uh -huh. uh, de mooie locatie daar is uh, vanuit beleefsantwoord. Pride at the beach, uh, love expositie. Ja, klopt. Ja, Want het uh, thema is, uh, goed dat je dat zegt uh, uh, Hans, uh -huh. het thema dit jaar is love. En uh, uh, dat, uh, dat is ook gekoppeld aan Pride Amsterdam, die dat uh, thema heeft aangevonden. Okay. Maar wat moet je dan uh, voorstellen? Nou, dat, dat iedereen in ieder geval uh, lief voor elkaar is, nee. Uh, maar dat is toch sowieso uh, al de, de, de, het idee van de, van de Pride? Ja, zeker. Maar de, de, de waarom er bewust voor gekozen is uh, dit jaar is ook vooral uh, uh, omdat het toch wel steeds meer een tijd is waar ja, uh, uh, liefde soms uh, iets lijkt te worden overschreeuwd uh, door, door haat en uh, andere dingen die... Uh, uh, ja, die niet bijdragen aan een uh, verdraagzame samenleving. Uh, uh, vorig jaar hadden we Together. Uh, toen zochten we echt uh, het, het, het samen zijn ook weer op. En uh, dit jaar is dat Love nog meer benadrukt op uh, uh, hoe die liefde eigenlijk mensen kan binden. En uh, als je dat centraal stelt. Uh, ja, dat ding nee. als verbinding en begrip voor elkaar en solidariteit. Uh, zeker... Uh, waar we natuurlijk bij Pride bij stilstaan, is uh, dat we opkomen voor een, uh, een minderheid die uh, gelukkig in Nederland al heel veel uh, recht heeft verworven en heel veel dingen heeft bereikt. Maar zeker ook op andere plekken in de wereld uh, nog alle aandacht verdient. Ik uh, hoef denk ik niet het voorbeeld te geven van uh, dingen die nu spelen. Maar uh, als je alleen al naar uh, Amerika kijkt of andere landen in Europa, dan... Uh, uh, dan is het nodiger dan ooit. En uh, ja, love, daar komt alles wel mooi in samen. Mm. Uh, en je vroeg waar, waar zie je dat dan in terug? Nou, in ons evenement sowieso in elementen zoals dan het thema centraal staat in, in de expositie. Uh, maar ook op onze uh, verdere programmering komt dat eigenlijk uh, steeds terug. En ook in onze uitingen uh, met kleurgebruik en dat soort dingen. Mm. Die expositie wordt dus 27 juni geopend. In diezelfde week is in Den Haag de NAVO-top. Er zijn 45 wereldleiders. Misschien dat er een paar willen blijven als jullie ze nou uitnodigen dat ze hier in Stanford bij de opening kunnen zijn. Nou, is dat niet leuk? Ja, dat, dat, dat zal natuurlijk superleuk zijn. Ja, je stuurt gewoon een van Amerika. Ja, Trump stuurt een uitnodiging en, en misschien zegt hij wel, nou, dit vind ik, dit vind ik zo leuk. Ja. Je ja, weet het dan nooit, hè? He? Je dan weet dan het dan nooit. Dat die, dan moeten we wel oppassen dat hij Zandvoort niet inneemt. Nee, dat kan ja. ook niet. Ja. Ik ja. vind dat een leuk stukje land. Ja, je weet het niet, hè? Ja, je weet het, uh. je weet het zeker niet tegenwoordig. Dus 16 april hebben jullie uh, uh, nu, zeg maar, uh, die, die kick-off. Die echte kick-off. Dat klopt, ja. hè? Wat jij zei? Ja, zeker. En daar is iedereen, uh. daar is iedereen welkom, uh, Jelmer. Iedereen is daar welkom. We hebben natuurlijk ook al gewoon de uitnodiging verspreid aan ja. de verschillende partijen die altijd meedoen, ondernemers en ja. organisaties. Maar ook vooral, dat vinden we ook altijd belangrijk, um, Brightest Beach is vanaf het begin een uh, evenement geweest dat ook uh, uh, uh, uh, bij Sandvoorters uh, ja, ja. populair is. Dus ja. die zijn ook zeker welkom om uh, aan te horen wat ons oh, okay. programma dit jaar ja. is. En waar is ja. het en uh, hoe laat? Uh, bij uh, Cosmico, uh, Cosmico uh, Beach, okay. uh, naast uh. Mango's, dus ja. uh, Straten ja. en 14 is dat. Uh -huh. dat uh, is vanaf half acht, zag ik hier. Ja, vanaf Hoppa. half acht uh, begint de presentatie mm -hmm. en uh, vanaf zeven uur uh, zijn de deuren open, om ja. het zo maar te zeggen. Oké, okay. hoe staat het met sponsors, Jammer, Loopt het een beetje? Is, uh, zijn er nog nieuwe sponsors of... Dat is een goede vraag. Nou ja, ja goed, hè? We zijn <laughs> natuurlijk een deels nog druk mee bezig. Ja. Uh, wat wel goed nieuws is, is dat het er nu naar uitziet dat we in ieder geval het evenement weer kunnen neerzetten uh, wat, we, wat we willen doen. Oké, okay, dat is mooi. Uh, het is ook een bewuste keuze geweest om uh, ja, meer te concentreren op één dag. Uh, uh -huh. Vooral wat betreft entertainment. Ja. Uh, zodat je ook wat meer... Uh, ja, wat meer kan investeren okay. op één dag en uh, de ja. financiën wat uh, beperkt houdt, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, nee, dat, dat ziet er positief uit. Ja. En, uh, maar je hebt nu de kans ja, om een uh, naam te noemen hè, van de uh, sponsors. Ik bedoel, uh, ja, nou ja. Ik bedoel, je ja, moet sponsors nou ja, kijk, altijd in het uh, solletje zetten, hè, die, al die sponsors natuurlijk. Wat, wat zei je aan? Je moet altijd in het solletje zetten, die sponsors. Dat is zeker belangrijk. En ze vinden het ja, mooi ja. om uh, een naam genoemd te hebben, dus. Dat, uh, dat, gaan we ook, uh, dat gaan we ook zeker doen. Okay. Um, um, wat, wat nog uh, goed is om ja. te vertellen is dat er um, uh, op 7 juni openen we dus die expositie. Mm -hmm. En dan uh, begint de programmering eigenlijk ook een beetje. Um, uh, we haken aan bijvoorbeeld bij het Krijtfestival, wat ook uh, elk jaar nu. Zo'n uh, Do Donna Corbani. Ja, ja. klopt. Ja. Uh, en daar ook weer een, een stukje van ons thema. De, Okay. Uh, ...daar in te brengen. Mm. Uh, er komt een uh, cultuuravond met verschillend uh, theater en, uh, uh, en muziek... Uh, ...die ook weer aansluit mm. bij ons evenement. Uh, er is uh, wel ook gewoon nog op, uh, op zondag, 27 uh, juli... ...dat is uh, de afgelopen jaar ook een, uh, een succeselement om het zomaar te noemen... Uh, ...het Vrouwenfeest, de uh, Winter yeah. Pride yeah. Beach Party... Uh, dat uh, organiseert Anja Westerweel, ook onderdeel okay. van onze organisatie. Dan mag jij ook uh, niet naartoe of wel? Mm -hmm. Dan mag jij ook niet nee. naartoe? <laughs> nee, nee, die, die avond... Uh, nee, nee, nee die, uit, denk is, ik. Uh, is jouw voor vrouwen, nee, dat uh, moeten we erin houden. <laughs> uh, maar, nou, het, het, is, het is zeker ook gewoon uh, voor, voor alle leeftijden, maar inderdaad wel specifiek uh, een vrouwenfeest. Ja, dat begrijp ja. ik, ja. ja, ja, en, het, ja. Uh, mooi dat we dat onderdeel hebben ook. Tuurlijk, hebben, jullie, hebben jullie veel contact met uh, Amsterdam? Uh, ja, nee het is, het is eigenlijk uh, dankzij Amsterdam dat, dat, dat wij nog altijd bestaan ook. Mm -hmm. uh, los van dat wij natuurlijk hier wel gewoon een op zichzelf staande organisatie zijn... met uh, nou, uh, uh, een kernteam van zo'n zeven, acht uh, vrijwilligers. Um, maar Amsterdam uh, start zijn programmering natuurlijk ook weer in de week dat, uh, dat wij er zijn... En, nou, in ieder geval wat betreft communicatie en promotie... maar ook met artiesten, dan, dan werken we eigenlijk heel goed samen. Hm. Uh, hey, die World Pride die is een jaar later, hè, 2026. Ja, het is jullie tiende keer dan, dus dat is... Uh, denk ja, ik een, het het, ja, een, ja. een uh, mooie uh, cocktail voor een enorm feest dan uh, in 2026. Ja, dat klopt zeker. Dat is, uh, goed dat je dat ook nog noemt... want dat is ook, uh, uh, ook nog een, uh, een derde reden eigenlijk... dat we dit jaar het uh, net echt ja. iets anders doen. Uh, want dit is eigenlijk een soort generale repetitie, we hebben ook al wel elementen in ons hoofd uh, uh, om het voor, volgend jaar echt iets groter aan te pakken ja, ja. Uh, uh, uh, maar dat, dat is zeker, zeker zo dat hmm. het aankomt in Amsterdam we daar natuurlijk ook uh, druk mee bezig uh, wat het vooral gaat betekenen is, nou los dat World Pride gewoon uh, elke twee jaar reis naar grote steden ja. in de wereld ja. uh, uh, nou, New York, Sydney... Dat, Berlijn dat is geweest, ja. Ja. ja. ja, Berlijn inderdaad. Ja. Um, staat Amsterdam nu ook op de agenda? Ja, mooi. Um, uh, volgend jaar is ook een uh, bijzonder jaar... want dan vieren we ook 25 jaar... Um, in Nederland dat je uh, een huwelijk kan sluiten tussen oh. mensen een mens oh. van slag. Dus alles uh -huh. komt eigenlijk mooi Ja, samen. mooi samen allemaal. Ja. Ja. Ja, zeker. Uh, wat het vooral gaat betekenen... Uh, ...voor het evenement dan zelf is dat er meer mensen zullen komen. Dus uh -huh. ook uh, is dan voor het, uh, zal het een stukje drukker zijn en daar, daar passen we dan ook onze uh, nou ja. mening natuurlijk op hey, aan. Af. Afgelopen jaar hebben jullie uh, ook samengewerkt met Pride Haarlem. Uh, mm -hmm. Gebeurt dat dit jaar weer? Ja, nou ja, kijk, uh, de, uh, de wereld is wat betreft uh, uh, dat ook wel klein in deze Pride-organisaties. Uh, we, we, werken, we werken zeker samen. Um, uh, want Haarlem heeft, heeft haar evenement op, op zaterdag 19 juli. Ja. Uh, zij hebben echt zeg maar één dag uh, waarop alles uh, gebeurt. En in de week vooraf gaan nog wat kleine culturele dingen. Uh, maar nee, we, we werken zeker samen. Zij zijn ook aanwezig op de kick-off komende woensdag. Okay. En wij, wij staan op hun evenement. Uh, dus dus zo, zo wisselen we dat ook uit. Okay. En, um, hm. nou ja, en is dat zo... programma al bekend? Van, van Haarlem? Van Haarlem? Uh, ja, daar zijn ze inderdaad nu ook mee bezig... om dat, uh, om dat aan te kondigen. En uh, zij hebben volgens mij afgelopen week uh, gedeeld... dat op 22 april uh, zij hun kick-off hebben. Oké. Okay. Uh, dus, dus in Haarlem uh, loopt dat ook weer allemaal. Uh, nou ja, en ik vind het zelf... Uh, kijk, vorig jaar was, uh, was het in Haarlem natuurlijk voor het eerst... Uh, de Pride daar... En het was, was die video daarvoor toch altijd wel... Kijk, Zandvoort... Dat vind ik ook gewoon super bijzonder... Dat we dat hier hebben. En natuurlijk met het strand heb je een unieke plek. Um, maar eigenlijk tussen Amsterdam en Haarlem... Uh, tussen Amsterdam en Zandvoort moet ik zeggen... Was er dan eigenlijk niks. En dat Haarlem sinds vorig jaar dan wel een prijs heeft... is uh, ja, een mooie toevoeging. Oké. Okay. Um, dus... Uh, hoewel ik dan ook wel weer denk... En dat is misschien een beetje tegenstrijdig met wat ik daarnet zei. Er zijn dan nu in totaal 27 Prides uh, verspreid over het jaar in Nederland. Uh, en we moeten natuurlijk ook wel eens nadenken of, of dat allemaal um, niet een beetje te veel is. Ja. Nou, ze bijten elkaar niet, denk ik. Als je niet en, allemaal op dezelfde. Ja, ze elkaar inderdaad niet. En als je natuurlijk goed uh, op elkaar af. Ja, uh, je moet de agenda goed bekijken. Dat het niet alles en, uh, op één dag is. Want nee. wat natuurlijk ja. belangrijk is, is. Uh, um, is dat je gewoon op elke plek in Nederland, zeker ook uh, de, de wat kleinere dorpen of uh, uh, de, de plekken wat meer in de regio, uh, ja. dat door een evenement als Pride, en dat is nogal goed om uh, als afsluiting te benadrukken, het is niet om uh, mensen iets op te leggen of uh, dat, dat, dat, dat we zeggen dat iedereen hm. uh, moet rondlopen zoals sommigen rondlopen tijdens het evenement. Het is gewoon, uh, om te laten zien, een soort diversiteit, daar, daar gaat het eigenlijk uh -huh. over. Uh, en uh, uh, dat je mag houden van wie je houdt en uh, dat dat centraal is. Dat is belangrijk, ja, ja. zeker. Ja. Nog één vraag, uh, Jelmer. Uh, ja. De laatste jaren uh, stond er een groot podium uh, op het Raadhuisplein. Is dat ja. dit jaar ook weer, of niet? Met artiesten en... Uh... Nou, we, we betrekken op die op die maandag uh, en zeker er komt zeker een podium met uh, met artiesten en entertainment. Oh, okay, die Alleen komt De, mee de, mee de mee locatie die, die maken we woensdag bekend. Oh. Uh, waar het allemaal samen gaat komen. Alleen uh, wat leuk is, is dat we bij de parade hebben we wat elementen toegevoegd, mm -hmm. zodat uh, uh, ook uh, plekken in het uh, uh, andere plekken in het centrum nog uh, extra worden betrokken. Dus. Uh, Ik denk dat het ja. Vlemmingplein in Noord of niet? Nou, dat is goed dat je dat noemt. Uh, Private the Beach staat trouwens wel bij het buurtfeest in, uh, in Noord. Oké, okay, ja. In de is. 31 mei, hè? Um, uh, maar we hebben niet in onze programmering iets aparts wat in, uh, in Noord okay. plaatsvindt. Um, het is wel goed dat je dat aangeeft, hoor. Dat is iets waar we ja. altijd uh, wel over na kunnen denken. Maar uh, okay. Nee, dat lijn staat uh, niet als uh, locatie. Goed, uh, maar goed. Hey, mag ik jou hartelijk danken? Want we moeten uh, uh, straks even door ja. met het programma. We moeten, nog een, we moeten nog een half uur. Nou, we kunnen nog een half uur, laat ik het zo zeggen. Hey, hartelijk bedankt, Jammer. Geniet van het weekend. Moet je werken op het ja, strand of niet? Doen. Wat zei je? Zo. Je werkt op het strand nog of niet? Ja, zeker. Dus, Oké. Okay. Dus, dus, dus, Dit is het geluid van Zandvoort. Oké, okay. succes. Succes in ieder geval. Dank je wel. Hey, okay. dank je wel, Jammer. Dankjewel. Fijne dag, Fijne nog Fijne dag, succes. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Nou, nou komt uh, Wijsman. What can you say about a 25-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant? That she loved Mozart and Bach, <laughs> the Beatles? story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain with a patent leather shine He came into my life and made the living fine And gave a meaning to this empty world of mine He fills my heart Could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him until the stars all burn away. He'll be there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 Shirley, Bessie bij ZFM en... Uh, uh, wat was het ook weer? Love Story. Oh ja, Love Story. Love Story. Nou ja, dat is een hele mooie uh, uh, uh, aansluiting op de uh, Pride. Uh, we gaan uh, nu luisteren naar uh, een, uh, een verhaal van uh, Carina, Carina Veren. Uh, wij maken elke 14 dagen een, uh, een item over on uh, ondernemers in Zandvoort... Uh, we hebben uh, bluisbloemen gehad in de Halterstraat. En uh, we zijn ietsje verder uh, na, naar, naar, uh, naar, naar het zuiden gegaan in de Halterstraat. Want uh, daar zit uh, Wijsman uh, fietsen. En daar zit uh, Martijn uh, uh, Wijsman. En die uh, gaat vertellen hoe het allemaal gegaan is. En, hoe het allemaal, uh... en daar hebben we ook een, een, een videoverslag uh, van gemaakt. En die komt uh, bij hem op tv te zien. Ga je gang. Dit is ZFM. Het eerste wat ik denk is: heb je altijd al fietsenmaker willen worden? Fietsenmaker? Ja, ja wel. Hè? Nee, niet altijd natuurlijk. Maar ik weet wel, ik zat in aarde hout op school met op heuveltje en dan fiets ik s ochtends altijd langs Ruud Shop op de Zandvoortslag. Dat vond ik zo'n leuk winkeltje. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik was natuurlijk zelf thuis ook al aan het sleutelen, aan brommetjes en aan fietsen. Dus een beetje autodidact. Uh... Uh, een beetje technisch aangelegen. En want je bent ja. ooit begonnen op de Tolweg dan? Ja, dat klopt. Dat was in 1997. 1 april 1997. Geen, geen grapje. Geen grapje? Nee, geen grapje. Maar ja, dat klopt. Dat is Absoluut. inmiddels 28 jaar geleden. Ja. Maar je had een grote concurrent tegenover je in het dorp hier, want dit was natuurlijk verstegen. Was dat uh, voor jou lastig om daar dan een fietsenzaak te hebben? En G-Mail? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nee, echt marktonderzoek had ik toen ook niet gedaan. En. Uh, <laughs> er had natuurlijk al, voordat ik erin kwam, twee in de fietsenzaak gezeten. Hè, okay. Van Frank van Egmond. En daar ben ik ook begonnen bij hem in de werkplaats. Had je dat zelf geregeld, om daar zeg maar soort van stageachtig te lopen? Ja, nou ja, ik moest, ik moest uh, eigenlijk van mijn moeder gewoon aan het werk. En ik was 18 en uh, ik moest wat gaan doen. En mijn vader had samengewerkt met Frank op het circuit. Dus die kenden elkaar goed. Dus die is naar hem toe gegaan die heeft gezegd van, joh Frank, heb je niet wat te doen voor Martijn? En hij is goed te sleutelen en hij weet hoe een brommer en een fiets in elkaar zit. Aangenomen. Ja, dus zo ben ik daar eigenlijk begonnen op de zaterdag en in de vakanties. Ja, en toen dacht je, hé, hey, dit is toch echt mijn passie. Ja, ik heb daar twee jaar gewerkt en daarna is Frank naar Haarlem gegaan, samen met een andere fietsenwinkel samengegaan. Maar er stond wel weer het pandje hier in Zandvoort weer leeg op de Tolweg. Dus toen, uh, ja, toen heb ik mijn kans gegrepen en uh, ben ik daar voor mezelf begonnen. Ja. En wat was het eerste waar je dacht, uh, dit zou ik echt willen om mij te onderscheiden? Jeutje! Uh, <laughs> nou, ja. vooral, vooral, je begint natuurlijk vooral om, om een serviceorgaan uh, ja, te zijn. Dus hè, vooral met repareren van fietsen. En daarnaast heb je dan de verkoop. En ja, dat vond ik gewoon het leukste. Om gewoon hè, mensen die problemen hadden met de fiets... om die te gaan helpen en, en die weer snel uh, op weg... Uh, ik wil gewoon het om... zeggen, snel... Mensen willen gewoon diezelfde dag nog dat de fiets ja. klaar is, ja. hè? Ja, dat, dat kan helaas Dat spreek ik niet meer. voor mezelf. Dat kan, <laughs> dat kan helaas niet meer. En vroeger was het wel minder dan hedendaags. Ja. Ik moet zeggen, mensen zijn wel erg ongeduldig op het moment. Ja. Ja. Ja. We kunnen geen dag zonder onze fiets. Erg, hè? Ja. ja. ja. Maar mensen doen ook zelf helemaal niks meer. Dat hey, plakken? Ja, als ik vroeger lekker band had, dan plakte ik hem zelf. Maar tegenwoordig betalen ze liever 30 of 40 euro. Dat is makkelijker en snel, want ze hebben allemaal andere dingen te doen. Goed voor jou? Nou ja, goed voor ons. Nou, In sommige gevallen denk ik wel eens van waarom doe je het zelf niet? Klinkt heel stom. Ja. Maar ja, uh, het zijn hele makkelijke dingen om zelf te doen. En, uh, en vooral bij de jongeren zeg maar ja, zie je gewoon dat ze dat echt niet meer kunnen. Hm? En dat is nu nog niet zo'n probleem, maar in de toekomst... Als we allemaal achter de computer gaan zitten, wie moet er dan je fiets maken? Ja. En wie gaat er dan je auto repareren? Oh, meneer Wijsman. Nou ja, maar dan ben ik tegen die tijd ben ik ook al vertrokken hoor. Ja. Nou ja, misschien ja. moet je op YouTube hele duidelijke uitlegfilmpjes gaan maken. Zodat die staan er ik... allemaal al op. Ja, die staan er allemaal oh, al op. Ja, ja. Nou, dat is goed om te weten. Ja, ik ja, krijg vieze handen. En, eh, ja, dat wil ja. ik Ik heb allemaal andere dingen te doen. Dus nee, het is wat dat betreft wel heel... Heel makkelijk geworden met, uh, met, met de jeugd, zeg maar. Die doen eigenlijk niks meer zelf. Nee, nee nou ja. helaas. Helaas. Ja. Maar heb je wel uh, jongeren die zeggen van ik wil bij jou hier wel in de zaak even meelopen. Met zo'n snuffelstage. Of uh, dat er toch nog jongeren zijn die zeggen ik wil eigenlijk toch ook wel fietsen. Maken worden of een fietsenzaak hebben, zoals jouw droom? Nee. Oh, heel <laughs> kort antwoord: nee. Nee, die heb ik hier niet. Waar nee. zijn ze allemaal gebleven? Ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is, uh, nou ja, ook hetgeen wat we nu bestaan aan, aan monteurs zijn eigenlijk alleen maar ouderen. Nee. En, uh, en dat zeg ik, de jongeren die hebben allemaal uh, twee linkerhanden. Of ze hebben er geen zin in. Of... Nou, we doen gewoon een oproep. Ja. Jongeren, woehoe. Als je zin hebt, je ja. Tijd. En technisch aangelegd en je weet het verschil tussen een schroevendraaier en een steeksleutel. Dat is ook fijn en makkelijk. Dan uh, ben je van harte welkom. We hebben uh, genoeg te doen voor je. En uh, tegen een royale vergoeding. Want dat vergeten vaak hè, mensen. Ze denken, nou fietsen maken, maar... Ze zitten wel uh, op het moment uh, net op um, redelijk uh, modaal of zelfs bovenmodaal. Dus, dus, en dat dus, dan, ja. dan wel uh, ja, juist omdat de mensen de... rechtop gaan zitten. Uh, Wat? Royaal? Uh, ja, juist omdat de vraag zo groot is, wordt, staat er ook gewoon een hele goede vergoeding tegenover. Omdat gewoon echt goede monteurs zich gewoon heel slecht te vinden. Ja. En de concurrentie is groot. Er zijn natuurlijk zat winkels die met een personeelstekort zitten. Ja, dus als je een beetje centen wil verdienen, dan uh, moet je fietsen maken worden. Nou ja, we merken eigenlijk net ook al, we komen nauwelijks tussen om jou te interviewen, want je bent eigenlijk alleen maar druk. Nu heb je iedereen even in de wacht gezet. Maar even wachten. Ja, even wachten. Maar uh... ja, want je hebt echt volgens mij de hele dag, uh, rum, of is juist vrijdag, zaterdag, het drukst. En door de week valt het wel mee. Nee, het is echt vanaf het moment dat we open gaan tot het moment dat we dicht gaan. We zijn uh, nou ja, vijf, nu vijf, meestal zes dagen in de week open. Is het echt voor ochtends vroeg tot middags, eind van de dag, is er, is er gewoon reuring in de, in de zaak. En uh, ja, er is, uh, is niet de verkoop, dan zijn het wel de reparaties, of mensen die fietsen komen brengen. We hebben natuurlijk ook de fietsverhuur erbij. Ja, dat zou ik al zeggen. Dus daar hebben we s ochtends ook heel veel aanloop van en in de middag komen ze ze allemaal weer terugbrengen. Dus ja, je hoeft je niet te vervelen, zeg maar. Er zijn eigenlijk altijd wel of eigenlijk weinig momenten dat er niemand in de winkel is. Ja, Je ja, kan wel af en toe tussendoor even eten. Of heb je daar ook geen ja, tijd? Nou ja, tussendoor. Maar ja, dat is dan echt aan de balie of aan de werkbank. Ja. En dan uh, pakken we er een broodje bij. Ja. Of het moet de hele dag regenen. Als het regent, dan is het altijd vrij rustig. Maar oh. ja, van de Tolweg hierin gekomen, ja. uh, is het een goede zet geweest? Ik denk het wel, maar... Uh, liep je er altijd al een beetje mee rond, van als dat ooit vrijkomt, dan zou ik daar wel willen zitten? Ja, we waren stiekem natuurlijk al heel lang bezig. We zijn eigenlijk al, het is eigenlijk al drie jaar van tevoren waren we er al over in gesprek. Dat wisten wij ja, nog niet. Ja. Want ik wist dat Mark wilde gaan stoppen. Aha. En, uh, en, uh, en uh, toen zijn we ook al eens eerder in gesprek geweest, van joh, uh, hoe zou je het zien en hoe willen jullie het hebben? En er is eigenlijk toen nooit een vervolg op gekomen. Ja. Maar we hadden natuurlijk wel een regelmatig contact met elkaar, hè? want ik had hier wel eens een fiets vandaan als ik ja. die kon verkopen. Of hij had bij mij weer een fiets vandaan als hij die kon verkopen. Hè? We hadden onderling al een hele goede relatie. Oh, cool. en, uh, en uiteindelijk kwam het gesprek weer neer op de overname van, oh, joh, hè? we zijn al anderhalf jaar verder of twee jaar verder. Gaan we er nou nog wat mee doen? Ja, toen ben ik eens serieus gezeten bij de boekhouder en uh, een aantal goede gesprekken gehad met de Mark en zijn vrouw. En uiteindelijk is het toch tot de overname gekomen en ja voor mij heeft er geen windeieren gelegd, zeg maar. Nee, ja, het, het, het was natuurlijk ja, eigenlijk een, een, een rekensommetje. Ja. Het ging van twee winkels naar één, ja, maal aantal inwoners en omzet. Dus uh, ja, wat dat betreft is het financieel wel heel erg goed. Um, Want hoeveel mensen heb je nu in dienst hier? Ja, eigenlijk altijd met z'n vijven. Ja, altijd okay. met z'n vijven. Twee monteurs, twee jongens in de verkoop en ik dan. Ja. En ik, ben een beetje, ja, ik spring een beetje overal in waar het nodig is. Of boven in de winkel of beneden in de werkplaats. Ja. Want doe jij ook alle bestellingen en uh, regel jij dat ja, allemaal? Ja, ja, ja. Jij weet precies wat er hangt, hè? Ja, ja. ja ik ja. kan het zo opnoemen. Ja. Jij kan zo, oké. Okay, laat even. Nee. <laughs> uh, hoeveel soorten wielrenhandschoenen heb je hier? Hoeveel soorten wielrenhandschoenen? <laughs> nou, ik denk dat we iets van drie modellen hebben aan wielrenhandschoenen en handskoenen ja ik kan je echt niet onderuit halen nee, echt niet nee, ik weet er welke jij weet uitstaan, alles staan en waar de onderdelen liggen en ja het is uh, de bestellingen doe je natuurlijk ook zelf ja. en het uitruimen. en uiteindelijk ja, ben ik hier grotendeels van de dag aanwezig voordat de jongens binnenkomen en nadat de jongens weggaan ben ik er nog Op zondag doe ik de administratie Op maandag doe ik hier vaak als we de deur nog dicht hebben, ja, nieuwe fietserij klaarmaken en afleveren wel. Dus uh, ja, we zijn er zo lekker druk mee. En, uh, en uh, ja, ik hou, wil alles wel uh, in de gaten houden wat er ja. gebeurt en de in ruilt uh, en in het bedrijf. Ja. Want je bent gestopt met fatbikes, hè? Klopt dat? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Heeft dat een reden? Nou, het is een hartstikke leuke trend. En we hebben ze ook echt goed verkocht. Maar de kwaliteit van de huidige fatbikes is, is ook de wat duurdere modellen. Is gewoon, ja... Niet, niet, niet zo heel erg goed. Uh, de werkdruk daardoor wordt erg groot. De druk op de, werk, op de werkplaats is erg groot omdat ze gewoon veel kapot gaan. Ja. Ik zeg altijd dat ze zijn meer een beetje showfietsen zijn. Ze fietsen om op zondag lekker langs de boulevard mee te, te rijden. In plaats van dat je er elke dag mee naar school gaat. En ook het, nou ja, de doelgroep die daar gebruik van maakt... Het gaat ook niet heel erg zaardig met de spullen om. Dus uh, voor ons om de, ja, de druk op de werkplaats wat te verlichten zijn we gestopt met de verkoop van vetbikes. Kijk ja. Ja. eigenlijk hè? Ja. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel uh, ja. slim dan. Ja. Als het uh, daarmee uh, je toch wel door kan blijven gaan met de verkoop van de anderen. En je hebt daar genoeg aan. Ja. Ja, waarom niet? Ja, je moet gewoon goede keuzes maken. Ja. en, en uh, In het begin dachten we dat het ja, een goede zet was, hè, omdat we daarmee de omzet toch ja. wat verhoogd hebben. Ja. Maar achteraf, hè, veel ontevreden klanten gehad natuurlijk, hè, omdat ze toch een product hebben gekocht dat niet helemaal aan, aan hun eisen voldeed. Ja. ja, veel storingen, ja. Veel, vaak, vaak kapot. Ja, dat is, dat is niet goed. Ja. Dus, nou ja, hebben inmiddels ook natuurlijk een negatief imago. Bij de meeste weggebruikers. Dus, dus voor ons was het gewoon beter om, om daarmee, eh, ja. daarmee te stoppen. Ja. Ja. En nu loop je op één been. Hoe... Hoe, uh, hoe, uh, ja, dat uh, had ik net opgemerkt. Nee, maar hoe, hoe zwaar is dat voor jou? Of, of, uh, want je runt gewoon een hele grote zaak. Ja, ja, fysiek. Nou ja, ik kom mezelf natuurlijk wel eens tegen. Weet je? Het, is natuurlijk niet, het gaat natuurlijk niet zo makkelijk als 15 jaar geleden. Ja. Ik ben ook de 50 al gepasseerd. Zou je niet zeggen? Nee, je merkt toch wel dat, dat uh, ja, vooral bij drukke dagen. Hey, ik heb er wel achter de balie een kruk staan, ik heb beneden een in de werkplaats, heb ik een, een kruk staan die, die meerijdt, dus, dus ja. ik, ik sta niet de hele dag, maar echt, als je echt drukke dagen hebt en ik sta constant in de verkoop, dan merk ik toch wel dat het, denk ik wel, iets zwaarder is dan dat je niet één been zou hebben, zeg maar, ja. Ja, ja. ja. ja. Oh, ik vind het echt knap, maar um, welke is nu je best verkochte fiets? Wat is de beste, ja. de best verkochte fiets ja. op dit Die moment? Is wat is trending? Dat is ten wezen op dit moment. Dat zijn, oh, ja. dat zijn echt hele mooie elektrische fietsen, oh, ja. hè? leuke leuke modellen en, en vrolijke kleuren ook. En, ja, en, ja. ze spelen echt in op uh, wat de mensen toch wel uh, heel interessant vinden. Ja. Om, dit is echt perfect om door de bloembollenvelden mee, uh, of er langs te fietsen, niet er doorheen, er langs te fietsen. Ja, ze hebben ook nog een uh, redelijk vriendelijke prijsklasse. Ja? Uh, tegenwoordig een uh, beetje knappe e-bike van een uh, gerenommeerd merk zit je toch uh, tussen de 3.000 en 4.000 euro. Ja, Ten TNW gaf je al aan onder de 2.000 euro, dus ik dus, denk dat dat mede oorzaak is van dat we ze veel verkopen. En daar heb je niet zo heel veel werkdruk van als ze terugkomen, want het is toch ook, nee? Nee, nee, hier zitten echt onderdelen op waar je, waar je eigenlijk probleemloos jaren mee kan fietsen. Geen rare versnellingssystemen of kettingen die gaan roesten. Of andere uh, elektronische onderdelen die vaak storing kunnen vertonen. Dit is echt gewoon een fiets. Daar is goed over nagedacht. Is goed afgemonteerd. En uh, ja, voor ons uh, in de after zelfs ook fijn. Ja, het ziet er echt dat. top uit. Je hebt een goede voorraad ook, zie ik. Heb je hier nog een collectors item hangen? Een collectors item? Ja, iets... Uh, wat je echt nooit weg zou willen doen hier? Nee, niet, nee, niet nee, een hele ouderwetse nee, nee, nee. fiets waar nee, je... dat zie je wel vaak. Binnen, een ja. oude fiets in de binnen. nee, Ik, ik heb daar niks mee. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar en prijzen daarachter dan? Wat is dat? Die prijzen oh, nee, daarachter. dat is van een hobby die ik heb. Ja, dat is van een hobby die ik heb. Ik doe af en toe met autotjes racen op het circuit. Oh, en uh, ja, als ik wat doe, dan wil ik het graag goed doen, dus dan win, dan win ik nog wel eens wat. Eens. Nou, het was een tweede plek, tweede plek in het kampioenschap was het, vorig jaar. Ja, super goed. Dus ja, dat, uh, dat doe ik ernaast. Ja, ik kwam binnen ik ja. denk, hé hey, die prijzen, ja, wat, wat is dat? Ja, daar ben ik ook wel trots op hoor, daarom, uh, daarom ja. mag, je daar, uh, mag je daar staan. Bijna, en ook, in... ook omdat ze hem thuis niet willen hebben, want hij is veel te groot. Ja, maar je bent hier meer dan thuis denk ik, dus dan kan je ze beter ja. maar hier zetten. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken. Heel erg leuk om even zo uh, met je te praten over de bicycles. Ja, jullie ook bedankt. Leuk dat jullie even kwamen kijken bijna. Ja, nee? Goedjes. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria. Maria. Maria.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 I just kissed a girl named Maria And suddenly I found How wonderful a sound can be Maria Say it loud and there's music play. Say it soft and it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria It's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria, the most beautiful song Een vreemd Maria, Maria, Maria. Maar ja, op een gegeven moment is het klaar, hè? Ja, op een gegeven moment met Maria. moet er gewoon een einde Ja, dat gaan wij bijna ook doen met Goedemorgen en We hebben nog één gehad. Goedemorgen, Willem. Willem Stroomman is aangeschoven. En we kennen Willem natuurlijk, want die is heel vaak vaste gast. ken lange stukken van Bach. En die eindigt naartoe die hier met pom, pom, pom Ja? Ja, oké. Daar heeft hij toch iets mee bedoeld, waarschijnlijk, of niet? Die Bach, zeker. De van meer krijg je niet. Ja, ja. ja. Dit was hem. Ja, maar we gaan het ergens hebben. We hebben het nog over Bach. We gaan naar Bach. Want uh, ja, de, we gaan naar de Matthäus Passion. Ja. ja, Johannes Sebastian Bach. En daar hoef ik eigenlijk niets over te vertellen. Want iedereen... Weet alles. Nou, nou de dat denk dan nou, dat, dat, maar, dat ding je nou niet. Op een paar willen. kleinigheden na. Ja. Ik, zou je, ik, zou je, ik zou je eens even vertellen over de Matthäus Passion. Wat jij ervan weet. Ja, wat ik ervan weet. Uh, het is gecomponeerd door uh, Johan Sebastian Bach. Ja. Het is een van zijn bekendste composities. Nou, en dat is zeker. Uh, ook een van zijn langste. Oh, dat de Matthäus waar. Passion vertelt het lijdens- en stervensverhaal van Jezus... als in het evangelie volgens Matthäus. Ja. Het verhaal wordt verteld door middel van uh, recidive, ja, recitatieve... recitatieve... En Moeilijke woorden, hè? Term, hmm? waar, ja, als Dyslectisch is dat heel lastig, hoor. Ja. <laughs> en wordt geregeld onderbroken door commentaren in de vorm van aria's... Nou, uh, soms vooraf gegaan ja, en... door anoso... En koralen. Ik ga je ook onderbreken, hè? want ja. uh, we, we kunnen het beter laten vertellen door een kenner die daar ja, bij ons zit. Ja, dat is ook weer waar. Zoals het, hij het samen Nee, Ja, dat is waar. Ja. Had ik dat niet gekund, had ja, maar... je een uur over nodig gehad. Je kan natuurlijk het hele Wikipedia. Ja, Dank je <laughs> hey, Het is al bijna, bijna, bijna 200 jaar oud, stuk. Het is, ja. Nou, 200 jaar. Het is gemaakt in 1723. Nou ja, uh, dat is, is toch 200. 200 jaar? Nou, ja, lijkt mij wel, hè. Volgens mij ja. is het meer dan 200 jaar. 30 jaar zelfs. Spreek ik nou verkeerd? Ja. Nou ja, goed. In ieder geval uh, 23 is het gemaakt. 1723. Ja, maar ja. Dus, er is een beetje een onduidelijkheid. Oh, ja, dus on, onduidelijkheid. Wanneer ja. het nou voor het eerst. Nou, dat is natuurlijk. Bij Bach is het natuurlijk een heleboel onduidelijk. Ja. <laughs> Kijk, als je het ten eerste. We hadden het net hier privé over het hebben van kinderen, het opvoeden van kinderen en alles. Bach heeft dus maar liefst twintig kinderen gehad. Echt waar? Twintig? Ja. Zo, die is heel leeuwig. veel. zons. Die is niet alleen met plassen versleten dan. Nou ja, hij is drie keer getrouwd <laughs> geweest. Okay. Ja, die vrouwen gingen vroeger allemaal dood. Dan ja. kwam er weer een baby en die vrouw ging dood. Oh, dus ja. hij heeft drie vrouwen gekend. Zo. Twintig okay. kinderen. Dan was hij dus leraar op een middelbare school. Was dus organist in de kerk. Speelde aan het hof en componeerde. En had dan die twintig kinderen. Ik ja, dat ja, ja. Voor een heleboel mensen kan ik me een poppetje voorstellen. Ja. Van Beethoven of Brahms of wat ook. Maar bij Bach kan ik me niemand voorstellen. Niets. Wat, wat moet je met je zo iemand... En dan ging je ook nog in de kroeg. En met mensen vechten als het... Als hij zich beledigd voelde. Dus. Ja, maar dat ja, ook uh, nog. had hij nog wel even <laughs> tijd voor, toch? Ja, ja daarom. Hey, we, we, we hebben het natuurlijk over de uh, Matthäus Passion... omdat die... die komende vrijdag wordt opgevoerd wordt, in de ja. Agatha-kerk. 18 april. Dat o, is vrijdag ja. 18 april in de Rooms-Katholieke Sint-Agatha-kerk. Wij beginnen dus om 8 uur. Maar de kerk is open om kwart over 7. Kwart over 7. Ja. ja. En de entree is 25 euro. 25 euro. Ja. En eigenlijk is dat... Veel te weinig als je ziet de kosten die wij voor dit ja. concert. Want ik bedoel het residentiekoor en het symfonieorkest Haarlem komen daarvoor spelen. Okay. Dat die zijn bij elkaar als een... Met bussen getransporteerd worden. Met een mannetje of uh, 70, 80 ja, Minimaal? Wel. Ja, ja zeker wel. En die ja. moeten allemaal betaald worden ook. Uh. Nou wel, ja. ja. Niet, het is niet. Kijk, als het een professioneel koor <kuggen> is dan ja. moet je per persoon moet je 200 euro betalen Zo, voor zijn avondje. Goeiedag. Dat is hier dus niet het geval. Maar het uh, residentiekoor en het ze maken een gigantische kosten. Ja, tuurlijk, ze hebben ja. het ingestudeerd, ze ja. komen ervoor. Dus ja. Er zijn gewoon kosten. Nou, Het ja. zal, zal niet de eerste keer zijn als ze het uitvoeren, toch? Nee, zeker niet. Maar wat wel... Uh, de voorlopers van onze stichting... hebben hem er een aantal jaren geleden ook een keer zeg, Ja, gevoerd. in 2019. Ja, precies. Oh, jij weet die dingen. Toen nou ja, het staat toevallig hier. Ja, ja. ja. <laughs> dacht ja ik heb het erbij. allemaal gezocht. Ja. Ik dacht dat je erbij was. Nee, maar uh, en toen is hij dus helemaal compleet uitgevoerd. En dan ben je dus bij elkaar toch drie uur bezig. Zo. Maar uitverkocht... En uiterst succesvol. Ja, dat wil ik geloven. Ja. En dat gaan we dus nu ook weer meemaken. Wordt hij weer helemaal? Weer drie nee, nee, nee, uur? Nee, we gaan het okay. niet helemaal doen. Nee, we doen dit keer een verkorte versie. Verkorte versie. Okay. En daar wil maar, zeggen, waar is dat voor? Al die, nou, Omdat al die recitatieven... Daar zit alle recitatieven... Maar wat is een recitatief? Nou, dat is het evangelie al zingend wordt okay. geteld. Daar komt het op neer. Uh -huh. Elke keer komt er weer een recitatief. Er is weer iemand die zingt zo'n stuk verhaal die sluit dat af en dan zet er een, een koor, zet dan een, een koraal in... of er is een instrumentaal tussenstuk... of er is een aria door een van de solisten gezongen. Dus dat is, het is een, eigenlijk het is totaal theater. Maar als je de Matthäus Passion in zijn geheel zou doen... Ja. hoe lang ben je dan bezig? Nou, ruim Met drie uur. Drie uur. Ja, dat drie uur. Drie, drie, drie. Oh, sorry. sorry. Ja, ja, ja. En daarvan dachten wij, ja, op vrijdagavond... En dan ja. ben je om kwart over twaalf klaar. Ik geloof niet dat het goed is. Nee. Dus wij hebben gezegd, wij doen dit keer... Dit keer, wat er daarna gaat gebeuren... kan ik niet, uh, weet ik niet. Mm -hmm. Maar wij doen dit keer de verkorte versie. Dat is het hele verhaal. Wordt wel verteld, maar gewoon door een spreekstem. Okay. Ja, gewoon een dame die dat gewoon... En dat gaat stukken sneller... Dan dat dat gezongen gaat worden. Ja, dus ja. Dat, dat Jezus verraden wordt, bericht, ja, gekruist alles, alles en begraven. Dat, ja. alles er ja, dus ja. allemaal... nou is er dus dit interessante over te vertellen, natuurlijk. Die, eh, er zijn nog steeds geruchten, maar we weten het, het zal nog eens boven water komen. Dat er dus van deze Matthäuspersoon minstens drie of vier. Uh, versies bestaan. Dat okay. er dus meerdere, Bach heeft ze meerdere keren herschreven. Oké. Okay. Dat hebben wij niet teruggevonden. En ook maar, na, na zijn dood is er ook nog aangesleuteld. Na nou zijn dood. En nou in dit opzicht is het heel interessant dat uh, Felix Mendelssohn Bertoli. Mm -hmm. was net als Mozart, was een wonderkind. En Felix, werd zeven jaar en kreeg op zijn verjaardag. komt grootvader langs met een groot dik zwart boek. Die zegt: Ik heb hier een cadeau, dan ga jij. De rest van je leven ga je daarmee mee om. Oh ja? En ik geef jou de opdracht om dit boek uit te gaan pluizen en uit te gaan voeren. Hij zegt, want het is een vergeten componist. Niemand weet ervan. Niemand heeft hier meer van gehoord. Maar wat die man dus meebracht, was dus de partituur van de Matthäus Passion van Bach. Hmm. Als die grootvader dat niet gedaan had, en hij had het in het vuur gegaan... had, dat... had hij nooit geweten van het nee. bestaan van een Matthäus Passion. En is dat de Elias die hij toen heeft gemaakt nee. of niet? Nee, hij heeft dus die hele Matthäus een oh. leven lang uitgevoerd. Oh, uitgevoerd, ja. Maar bestaat die nog, die originele? Nou, het origineel, kijk, allerlei mensen hebben zich daarmee bemoeid. In ieder geval, Felix Mendelssohn was natuurlijk toch een kind van zijn tijd. Ja. Dus die is daar met, met grotere orkesten en geromantiseerde versies, is hij dat gaan, uh, gaan uitvoeren. Ik weet uit mijn jeugd nog dat er in Amsterdam een wereldberoemde organist, Piet van Egmond die elk jaar altijd de Matthäus Passion uitvoerde. En elk jaar ging hij langzamer en grotesker. Grotere koren, grotere galmende orgels en weet ik wat allemaal. En toen kwam er dus als een grote schok. En eens Ton Koopman, die zei van... ja, maar deze muziek is van origine door een klein ensemble gespeeld. Mm -hmm. In een kerk, als je, als je tien instrumentalisten neerzet... meer kan je er toch niet lijken. Mm -hmm. Dus dat gaf een schok. En dat is nu een vorm van uitvoeren van die Matthäus die in het algemeen geaccepteerd is. Ja. Want als je dat terughoort, het, nogmaals, het ging steeds breder... en steeds romantischer en steeds zwelgen in de noten. Dat doen wij dus nu niet meer. Dat hoeft ook niet, want de muziek is natuurlijk pakkend genoeg. Mm. Als... Heb jij hem zelf wel eens uh, uitgevoerd, zeg maar? Hm? Heb jij hem zelf wel eens... Uh... Nou ja, ik zelf ben geen organist... De... Oh, één ja. Nog één minuut. Ik ben een organist, dus ik kan wel de orgelpartij spelen. Maar ja. ik ben niet een dirigent. Als nee, dirigent nee, nee, ga nee, je hem nee. helemaal okay, uitvoeren. Okay. Ja. Maar dat is nog een opgave. Want je hebt dus een koor ja. waar je dus dan je choralen mee instudeert. Ja, ja. Dan moet je een orkest zitten ja. vinden en instrumentalist. Ja. Nou, in ieder geval, komende vrijdag gaat het allemaal gebeuren. Komende vrijdag, 18 april. Ja, 18 april. om 8 uur. 8 uur, kwart over zeven. Kun je elkaar kaarten aan, ja. aan, aan, aan de... Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op